Ons een ruzenrat. zo draait het leven. Er wordt genomen en veel gegeven. Soms kun je er niet meer aan geloven. Zo ben je beneden. Zo ben je boven, reuzenrad draai maar door, breng mij naar boven, laat mij toch vergeten, wat ik verloor. Reuzenrad draai toch door, laat mij. Vergeef en de reus en de rat, komt toch door. Neem het leven niet al te zwaar. Na elke winter is de lente weer daar. Soms ben je boven in het reuzenrad. dan zie je toch weer het licht van de stad. Reuzenrad draai maar door, breng mij naar boven, laat mij toch vergeten wat ik verloor. Reuzenrad draait toch door, laat mij geloven en alles vergeven. Reuzenrad kom draait toch door.